We beginnen Brit-Hadassal van deze les. Voor jullie, voor ieder van jullie licht en zo'n plaatje uh, bij deze Brit-Hadassal les. Bet-Ari en Yeshua. kli en licht. Want in de nachtles. Van Pri et Shaim opeens kwam bij mij dat naar voren is sterk en uh, ik herinner me bij dat het jaar of vier vijf geleden weet niet. ja zo kwam ik uh, zeer sterk bij mij uh, om op om bedarie ja, zo'n ge ge ge ge ge gebedshuis of zo uh, ergens te houden en in Amsterdam, in Amsterdam centrum. binnen de ring had ik, uh, binnen, die Grachtengordel het, binnen de grachten, gordel of zo. En eigenlijk iets wat schijnt te zijn toen, iets dat het, uh, iets wat uiterlijk, hè, als het ware. Ja, een huis, een, een plaats, een plaats, een plaats een fysiek plaats, om dat... Om bij elkaar te komen en om het gebed van Ari eh, uit te werken. Dat het gebed van Ari zijn speciale manier van wat wij nu ook begonnen sinds vijf lessen hebben wij gehad. Nu in de nachtessen van eh, wat dat wij leren wat het gebed is en in hoge, in een in de, in, de in de ware betekenis van het woord. Omdat alles wat wij doen is man op, op te doen stijgen. Alleen op deze manier kunnen wij correcties doen, geen andere manier. Niet horizontaal, alles op verticale wijze kunnen wij correcties doen. Men probeert het allemaal uh, door handjes schudden, door, door uiterlijke scheen, zelfs met de goede bedoelingen, maar Horizontaal helpt het niet. Alleen horizontaal helpt het absoluut niet. Het is altijd individueel van beneden naar boven. En bij Arie, dan opeens hier op deze een van de deze, deze les, de les een misschien een of de laatste les, uh, hier de les, net de, uh, in de nachtles, opeens zag ik wat betekent bed, Ari? Dat bed... Ari, bed betekent... bed betekent huis. Huis betekent vier muren, vier stadia. Dat is wat wij eigenlijk nu, na een jaar of vier, vanaf het moment dat deze gedachten daalden af naar ons van boven, dat wij het moesten opbouwen. En toen dacht ik, uh, ja, dat we het moeten fysiek zo'n huis opbouwen, ja, huis of fysiek ergens huren of wat dan ook en dat wij daar bij elkaar zullen komen en we zullen dat iets doen en nu kwam het bij mij uh, helder duidelijk op dat het het heeft, het heeft zich dat is uh, eigenlijk heeft het zich vo te voltrokken het, is, het heeft plaatsgehaald wat toen alleen maar als gedachte kwam, is, is gerealiseerd. Dat wij realiseren dat, brengen dat in werkelijkheid, dat Bet -ari. dat Bet betekent onze kilim opbouwen naar de wetmatigheden, wat we leren in onze studie. Want Bet betekent kilim. Die wij door Ari, ja, en met Ari bedoelen wij dan alles, de hele leer die wij ook eh, halen, ook de Torah, wij niet van Moshe, halen wij van Ari, duidelijk van de zoger. is allemaal halen wij van wat Ari heeft ons dat onthuld. Hoe moeten wij de Torah zien, de geheime Torah, de zoger, eh, alles is dus de concentratie is in de yesod. dat is de bet Ari, en uh, vier dus vier stadia, oftewel negen onderste sferot. Dat is bet Ari, de negen onderste sferot in elke toestand. Dat is de bet Ari het huis van Ari Moshe, wo, was, was ook genoemd door Hashem. Hij was genoemd het de vertrouweling in mijn huis, vertrouweling in mijn huis. <coughs> alleen Moshe was alleen maar vertrouweling in het huis. Het huis zelf is het huis van uh, het hele huis vier stadia. Dat is het huis van Ari, bed Ari. En de zoon in dat in ja, de zoon van Hashem oftewel Yeshua zetelt zich, komt in dat bed -ari, zetelt als het ware zichzelf is als licht want de kiliketter is de wens om te geven behoort niet tot het huis is het als het ware het innerlijke gedeelte van het huis ja? hij als het ware kan vertoeven in het huis maar is niet het licht is niet iets wat opgebouwd is Zoals het huis is opgebouwd uit steentjes. Dat is wat wij zijn. En wat wij bouwen ons op, bouwen ons op, door al die lessen die wij leren. Kijk nou hoeveel leren wij allemaal om, om omdat Ari heeft ons als eerste, niemand, geen ander was ooit, die eh, benaderde het goddelijke vanuit de kleed. Vanuit Orgozer, dat was Ari. Dus Ari, voor Ari hadden ze bestudeerd het licht. Hoe kunnen we licht begrijpen of grepen? Geen, niemand is het, kan het doen. Daarom eindigde deze Kabbalah of de kennis van die, die van degene die alleen maar met een licht willen te maken. Want de klie moet alleen maar zijn reactie op het licht weten. Uh, zich te relateren aan het licht. En niets anders. Door Orgozer, door het weerkaatste licht. En dat is negens onderste spirood van elke, elke toestand is bed ari En dat is wat wij doen. Ari ons heeft verteld, de hele mensheid, om op deze manier, dat op deze manier kunnen wij komen tot de Gmartikoen. Persoonlijke Gmartikoen en en het, eh, het algemene gmaartje komt voor de hele mensheid. Door onze kilim op te bouwen, en dan in deze kilim komt het licht. En het licht is de kli ketter Ja, want ketter is als licht en kli. Ten aanzien van de, zijn vader, van Yeshua, is dat als kli, zijn zoon. Maar ten aanzien van ons is Yeshua licht. Onthoud dat er goed. Dus het licht, Yeshua, is voor ons licht. Want Kli heeft geen... geen aviot. En daarom... hebben wij deze... twee. Kli en licht. Ja, we hebben dat geleerd. De, het principe, kroonprincipe. Uh, Eén oorbli kli. Er is geen licht zonder kli. Ja? Men kan niet licht ervaren op geen manier uh, zonder kli te hebben, kli die geschikt is om het licht uh, niet alleen binnen te komen, want altijd het licht is binnen, overal, maar het licht te kunnen plaatsen in zichzelf op de, op de manier dat het gaat schijnen, stralen. En dat is wat waarmee we ons, om ons mee bezighouden met de bed, met bed Arie. En als je kijkt naar dat, het woord bed Ari, want ik, eerst had ik het begrip gekregen, en dan dacht ik, nou, het moet ook zitten in de letters, ja? want anders kan niet. Alleen maar zeggen iets, uh, redenerend, op welke manier dan ook, dan moet je dan altijd kijken naar, en hoe zit het in de letters? En als je kijkt naar de bed Arie... Dan zien we dat Bet Ari, dan zien we dat de laatste letter Jude, dat is dan de, de no, no, laten so we zo zeggen, dat de eerste vijf letters van Bet Ari, en we weten dat de eerste, we weten dat de letters zijn net als Kilim, ja? De letters zijn Kilim. Wat hebben we dan? We hebben dan vijf letters Bet, Bet, Jude, taf, alle fresh, dat zijn vijf letters, vijf kilim, die wij moeten opbouwen in Bet-Arie, om, om de kilim, onze kilim, op te bouwen. Maar, let op, dat zijn negen onderste spheerot eigenlijk, ja, die wij moeten opbouwen. Maar juid is ook belangrijk, juid, of wat zeggen vier, of kunnen we het beter zeggen, nou, we zitten maar Jut is dan ook de Kli. Jut, de laatste Jut is Kli van Keter. heeft 10 sferot. En als we dat schrijven Jut O voluit, dan hebben we dat de jod. Dan hebben dat heeft de gematria Kli. Dat 10 sferot van de Kli Keter. En daarbinnen zit Jut. Jut is licht Chogma. Chogma dus zit in, de, in deze Jut zit dan het licht van de vader van Yeshua? Je had gezegd, bet, uh, de eerste vijf letters, dat zijn vijf kilim. Kunnen we ook zo zien. Vijf kilim in het bijzondere aspect. Dat maar de eerste vijf letters, bet, jud, taf, alf, resh ten opzichte van het geheel, is het vier stadia. Ja, net als vier kilim, negen, 9 onderste sfera. En de Jude, de laatste Jude, is de tiende sfera. Um, en dat is dan de ketter en, en, en het licht. Dus eigenlijk zien we dat als, als we Bet Ari opbouwen in onszelf, dan aan het einde van de rit, zien we altijd dat daar komt het licht. Zie je dat? Aan het einde van de rit, betekent Bet Ari van beneden naar boven moeten we gaan. Bet-Arie van beneden naar boven. Opbouwen naar niveaus. Bet-Arie. En dan komen we tot het licht. Uh, aan het einde daarvan zullen we het licht zien. En dat is ook terug te zien in de gematria. Want de eerste letter is bet 2 -twe De tweede letter is Jud 10. tav de derde is 400. Alef is 1 en res is 200 samen wordt het dat zijn kilim, ja dan onze kilim samen wordt het 613 we weten dat 613 613 ook als je dat bij elkaar hebt, ook we hebben 10 als je dat die optelt 6, 1 en 3 heb je ook 10, maar 600 is ook 600 voorschriften die zijn gegeven dus wat is wat we leren in onze studie van Lorient de Lorientse Kabbalah, leren wij ook de 613 voorschriften in Torah gegeven zijn voor 613 organen in de mens. Zijn er 613? Nou, we hebben dat geleerd, oftewel, uh, we zeggen dat in het algemeen. Dus 248 organen, herinner je nog, en 365 uh, uh, pijzen of zo, spezen, spijzen. Maar het is allemaal organen, allemaal kilim die, die de mens heeft. En dat zijn dus de vier stadia in de mens vanaf. De Chogma tot de Malchut, 5 vier stadia, oftewel negen sferot van de zeer, en hij zes. En dan blijft nog deze, de letter Jude over, de tien sferot van Yeshua aan het einde van, de, van, de, van, uh, dat, van deze krachtbed Ari. En dat is de hoge klieketer met daarin Jude, het licht Chogma, het licht van zijn vader. En. Dat is wat wij, dat in alle dingen wat wij leren, Zoger, het Shein, Torah, uh, Slavia Sallam, zijn we klaar met Slavia Sallam, vijf boeken hebben we uh, uitgewerkt. En nu ook leren wij het Shein, we hebben vijf lessen gehad. Het, het gaat over, ge, over gebed, wat het gebed is, hoe moeten we zien het gebed. En we zien het hey, we zien heel andere dingen, met on, uh, nu al. Wat het gebed is ten opzichte van wat het gewoon gepurpelde meent dat het gebed is. Ook het huis van Israël weet eigenlijk niet wat aan hen gegeven was. En ook zij weten niet meer wat voor sidur zij hebben. Welke gebeden wel um, komen van de oorspronkelijke bron. Ja, dat uh, de anderen die niet, die, sommige gebeden die komen wel. Uit via de opening in de hemel, in de mens. En die welkomen naar, tot het, ja, tot de bron. De anderen die zij ook gebruiken, die kregen geen toegang, omdat die gemaakt zijn door de andere, door de latere uh, wijzen die niet, kenden niet. De, deze eenduidige verbondenheid tussen de wortel en, en de tak of de aftakking hier op aarde nou dat is uh, wat uh, ik wilde eigenlijk een beetje kwijt over de uh, bedari dat wij we weten dat de bedari is eigenlijk is gerealiseerd het is opgebouwd het is Alleen aan ons is het alleen om deze bed Ari in zichzelf, elke mens van ons, iedereen moet zichzelf, deze bed, dat bed Ari, het huis van Ari moet kweken, dat op de manier dat, uh, zoals wij het leren, en uh, daarmee komen wij tot Yeshua. En dan zien wij ook, daarmee zien wij ook verbond, verbonden, het verband tussen, wat we leren in Yeshua, zie je dat? Anders zou je zeggen, nou, als ik wel Yeshua aanhang, waarom moet ik dan ook die andere hebben? Dan zien we wel dat al die andere vormen dus vanaf de mosche. Ja, moschee en zoger en ari vormen de bed ari, het huis van ari. Waarom? Waarom, waarom, waarom zeggen we niet dat mosche, waarom zeggen we niet uh, moschee is toch hoger op de ladder, ja, en in de middelste lijn. Waarom zeggen we niet het bed Moshe? Waarom zeggen we niet het bed van van Shimon Bar Yochai die eigenlijk de bron was voor voor Ari om dat op te bouwen? Wat is het belangrijkste kenmerk? De drager in een, hu in een huis, de Jesod, het fundament, ja of niet? Absoluut. Men kan wel kijk, als het huis men kan altijd het huis herbouwen, daar, we kunnen andere nieuwe muren opzetten, iets anders, men kan het, uh, een, beetje, een beetje zo uh, renovaties doen aan het huis, ja of niet. Maar het fundament te veranderen betekent een heel nieuw huis op te bouwen. Dus het fundament moet goed zijn, dus, omdat, Yeshua, omdat zeggen, dat Ari is het fundament in de zin van, we zeggen, zeggen ook dat Yeshua het fundament natuurlijk. Als we spreken van lichten, dan van, alle, van de kant van de lichten, van de wens om te geven, dan is natuurlijk Yeshua's fundament. Maar als we, als we spreken van de kant van de kilim, die orhoseer doen opsteigen naar de kli ketter. Dan is Betari, dan is de jesod, de jesod is dan de, de plaats waaruit men Verbondenheid vindt met Yeshua. Dein. Niet vanuit. vanuit Kijk, daarom is het zien wij ook dat het volk Israël kwam ook niet tot Yeshua. De of niet? Ze kwamen niet tot Yeshua. Waarom niet? Ziet er een Hoe dat zit? De Torah, de openlijke Torah, betekent alleen maar twee kilim: keter en Kogma, oftewel in het middelste lijn is het uh, tot daad. Het is alleen maar, alleen maar twee kilim. En ook nog in het hoofd. betekent, komt alleen maar het licht nevers en roerig binnen. Nou, twee kilim, niet meer. Daarom, uh, daarom is er geen kracht eigenlijk om te komen tot, tot Yeshua, omdat men is, uh, het is nog erg laag, partsoef is erg laag. Het leek wel hoog, maar het is... Als het niet meer is dan alleen maar het ketter van Kielim. ketter en tot de daad. Dan is het een kort par Erg licht maar kort. Dan Kan men niet komen tot Yeshua? Maar tot Yeshua, tot het licht van Yeshua, kan men wel komen tot de klijen Maar tot het licht van Yeshua kan men komen... Wanneer men Orchoseer doet opstegen vanaf de Jezot, het ware Jezot, dat dan is de kracht om te komen tot de Chokma. Dan komt men tot de Chokma, tot de Kli-Keter. Daarom is de naam daarvan Bet Ari en niet Bet Moshe en Bet Shimon Bar Yochai. En andere huizen, dus huizen, tot alles wat onder de onder Yeshua is altijd te noemen naar de naam Bet-Ari. We gaan verder kijken naar de tekst van de Brit Hadasha Pagina 12. Mm -hmm. Het vers 33. Dus het, het vers 33 is verbonden met het vers 32. 32 is, uh, als het ware, bevestigend, positief. En 33 is uh, ontkennend. Als het ware, de eerste is... De 32, zoals de vorige les, was het de laatste, het laatste vers was, 32 is geboden en also, wat doet men de mens als die wel dat doet en 33 wat de mens doet als die, wat de mens is als hij dat niet doet. Dus in 32 zegt hij ons, want er altijd twee, twee kanten zijn er, ja? dan boven de gezet. In de mens hebben we twee, we hebben twee delen ja, in ons partsoef. Bo, in beide, het is interessanter interessant om hier daarmee iets te zeggen. Dat, bij ons is altijd twee delen in ons partsoef. Ja, boven de geze en onder de geze. geze. Beide moeten werken eh, omwille van het geven. Ja of niet? Maar de wijze van het werken is anders. Het principe is hetzelfde, hetzelfde. Beide moeten werken, maar hoe? Boven de gezet moet geboden naleven, geboden van doen. Doe dit. Ja, doe dit. Dus positieve geboden moet doen. Onder de gezet, ja, of onder de taboor, moet ook, in omwille van het geven doen, hoe, wat, Onder de tabor moet verboden naleven. Ik? Want onder de tabor hebben we de wensen om te ontvangen. Wens om te ontvangen, het beste, de beste correctie van de wens om te ontvangen is om niet te ontvangen, om willen van het ontvangen. Dus daarom hebben we in de Torah, hebben wij geboden en verboden. Omdat twee delen in de menselijke persoon zijn. Geboden zijn boven de gezij. Boven de gezij moeten we doen. Doe dit. Gij zult u naast lief hebben. Uh, allerlei andere geboden dat die dus bewerken wat. Die bewerken, die zijn gegeven aan de 248 organen van de mens. Dus die, wat we noemen het, aan de krikiliem uh, van het geef. Dat zijn die geboden, Maar onder de taboor zijn 365, wat we noemen, pezen. Eh, Ook vorm van kilim. Maar die moeten we dan, eh, die worden bewerkt door het niet te doen. En nu kijk ik nou met deze kennis, wat we nu een beetje Inleiding van gegeven, dat kijk wat nog een keer 32 wat hij zegt. En daarom zegt hij, en daarom ieder die mij beleidt, of mij bekend maakt, voor uh, de mens, ook ik zal hem bekend maken, of beleiden, bekend maken, voor mijn vader, die in de hemel is. Dus hij bedoelt ermee, hij, degene die de werk die dat doet, met de kilim van het geven boven, boven de gezeg. En daarna zegt hij in Nieuw 33, was er hij bi Adam? Hij ha bo gamani, lief ne en wie mij ontkent, wie mij zal ontkennen voor de mens, zal ook ik hem ontkennen voor, voor mijn vader in de hemel. Dus wat zegt hij ons? Dat de mens moet hem lief hebben met beide kanten, met Boven de Geze en onder de Geze. Onder de Geze moet hij ook niet. Hij moet niet zo doen dat hij dan boven de Geze zegt. yeshua Yeshua. Ja? En als geen heilige is. Maar onder de Geze doet hij wat hij wil. Ja? Duidelijk wat hij zegt ons. Net zoals die. We hebben dat geleerd. We hebben dat veel. Berichten we hebben gehoord. En we hebben nog. Alleen maar een topje van de, van, de bij, van de berg, wat we hebben gehoord. Ook van die priesters en van die, van die religieuze beamten. Ja, in de hele volk hebben je dat. Die dan aan de ene kant die dan, uh, praten over het goddelijke, over religie, etc. Maar alleen maar met boven vanaf boven de gezet. Maar onder de gezet doen ze al het werk wat ze willen doen. En ontkennen zij onder de Jasee, ontkennen zij door, door uh, um, ontucht, alle andere dingen die ontkennen zij, Yeshua. En dan Yeshua zal hen ook ontkennen voor zijn Vader. Dat is wat Yeshua ons leert. Om de waarheid, in de waarheid. Uh, werken voor het aangezicht van Hashem, zowel met zijn kilim van boven de geze als onder de geze. Want de, de, hij zegt over zichzelf, hij zegt dat wie mij ontkent of mij bekend maakt, betekent de kliketter, de wens om te geven de wens om te geven. Dat is alles, dat is de top, wat de mens kan bereiken. De mens kan niet, op geen allerlei manier, de mens kan het licht eh, ontvangen, anders dan door Yeshua, want zonder, altijd is het laatste station boven, ja, of bij ons is het, in, van binnen ons, is Yeshua. Daarom zegt hij het ook, dat op deze wezen zowel boven de geze als onder de gezin. Jij moet tot mij komen. En als je tot mij komt, betekent dat jij eh, op kosher manier omgaat met jou boven en o o boven de geze en boven de taber en onder de taber. 34 Aayel shavu kivati Legaatil shalom ba'arz. Lo ba'til bati, de volgende regel shalom ki'im. Garef, kijk wat hij zegt ons, dat is ook wat hij ook recentelijk ook naar ge, gehad. gehad. Altakhsho'u denkt niet, ki ba'til dat ik kwam om vrede shalom te brengen te brengen op de aarde loven you know, ik, ik kwam niet om shalom te brengen, maar, ik kwam niet om, kwam niet om te brengen, maar het zwaard kijk nou wat de waarheid is. Niet een komedie van uh, Yeshua is aardig lief, etc. Cetera, etc. Cetera, kinderlijke voorstellingen over, over Yeshua. de mens moet Alleen door zwaard de mens kan eh, zich laten transformeren tot de mens. De kelim, kelim, de Kabala die onder de taboor zijn. Dat is het koppigste wat het koppigste is. Dat kan men anders niet dan door het, door het zwaard van Yeshua. Heerlijk? Door wat we leren van Yeshua, dat moet... Als zwaard er doorheen komen door de, middel, door de midden van de mens. En net zoals wij ook geleerd hadden van Abraham. Zoals, in andere, zoals men vroeger in de oertijden ook vroegere tijden eh, verbond sloot men verbond met de schepper. Ja? Hoe deed Abraham bijvoorbeeld? Hij snijdt een vogel door het midden. Ja, dan die zout daarop, en al, dat wordt op deze manier ge, een gebed, etcetera. en dan kwam het vuur, en door het midden, en, en als het ware, verslond die beide kanten, beide, beide kanten, door het midden, door, door, door, juist de plaats waar de scheiding was. Precies hetzelfde is bij de mens. De scheiding, deze scheiding, let op, de scheding, deze scheiding tussen de twee delen van de vogel, zoals we dat of een koe, of een, of een uh, schaap. Deze scheiding komt bij de mens de plaats waar de tabor is. En dat is iets waar de verbinding of scheiding plaatsvindt. En dat is wat het werk wat de mens moet doen door zijn man omhoog te brengen van onder dit tabor, dat hij deze smelting veroorzaakt van boven de geze en onder de geze. Dat maakt de mens één. Dat maakt de mens, dat, dat de mens in plaats van, eh, wat we hebben ook net in de zorg geleerd, dat de mens heerst in de mens, om hem kwaad te doen. Dat wil zeggen, de slechte neiging hij heerst in een mens, heerst uh, zijn goede neiging en daardoor doet hij kwaad aan deze mens. En zoals hij zo ook zegt, dat uh, men kan niet aan uh, het huis binnenkomen, anders uh, uh, in het huis huis in, als ik het zeg. Uh, uh, Innemen het in huis bijvoorbeeld. En, um, anders dan dat men komt en men de, de, de huisbaas of de, de heer, de heer des huizes, eerst verbindt en ja overwint, als het ware, verbindt met de touwen, etc En dan kan men dan, als het ware, heersen in het huis. Maar ook dat kan niet zeggen wat maar, Yeshua ook zegt. Dat als de koninkrijk, twee koninkrijk, koninkrijk verdeeld is in de twee, dan komt er geen shalom. Dus de boven de gezinnen, in ons is het boven de taber en onder de taber. Die moeten dan al tot eenheid komen, en uh, dat is wat Yeshua ook ons zegt. Dat hij kwam niet om shalom te brengen, maar om Gerf, gerf, dus het zwaard. Om eerst, ja, daardoor, door, want de eerst eerst de wens om te ontvangen moet uh, doorgehaakt worden. Eigenlijk. Dat betekent, de eerste, de eerste wens om te ontvangen zit en er is geen rechts en links. Dus eerst komt door, door komt de scheiding, altijd eerst komt de scheiding dus rechts en links. Bewust, de mens komt, mens komt tot bewustzijn van zijn goed en kwaad in, in zichzelf. En komt tot bewustzijn dat hij dat een zonder is. Dat wil zeggen, die ontvanger voor zichzelf is. En pas wanneer deze bewustzijn is gekomen bij de mens... Na, deze, ...na dat zwaard... ...van Yeshua... ...te hebben... Uh, ...laten opleggen... ...op zichzelf, als het ware... ...laten als dat zwaard er doorheen komen... ...door de wens om te ontvangen... ...voor zichzelf... ...dan pas mens, komt er de bewustzijn... ...van zichzelf... ...en kan man doen opdringen naar Yeshua... ...waardoor van boven... ...de chassadien komen... En brengen shalom tussen die twee delen, die ook, die welke twee delen van de mens, eveneens door Yeshua zijn, door de komst van Yeshua, werden, uh, do, uh, werden uit elkaar gehakt, als het ware, door zijn zwaard. Hij, hey, dat is wat precies Yeshua, wat Yeshua zegt, is wat ook gez gezegd wordt in de Talmud. Talmud de Torah geleerden zeggen precies hetzelfde over Hashem, dat Hashem eh, doet eh, verwondingen maakt aan de tzadikim, aan de rechtvaardigen. verwondingen maakt en dan zelf hen die verwondingen eh, zeggen dat verbindt, ja, verbanden legt op die verwondingen, dus zelf zelf en verwondingen die zelf eh, geneest. Precies hetzelfde, Jesua zegt. Eerst komt hij met een zwaard. Anders kan men niet alleen maar zeggen: liefde, liefde. Nee. Hoe kan men met de liefde goed opletten? Dat is bijzonder belangrijk. Hoe kan men met de liefde, alleen maar liefde, zijn wens om te ontvangen, transformeren? Kan dat? Op geen, geen manier. Eerst een zwaard moet komen. En daarna genezing. Eerst de mens moet bewust worden, let op, van zijn ziekte. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Vind je in de wereld mens die niet ziek is van, door deze ziekte? De wens om te ontvangen voor zichzelf. Geen mens vind je dat in de wereld. Nog nooit was een mens die deze ziekte niet had. Denk. Hoe moet het gedaan Wat moet gedaan worden? Even niet zo als de mens die een kwaad, kwa, een kwadaardig, een, een, een geschweld heeft bijvoorbeeld. Ja? Wat moet hij doen? Wat gaat hij doen? Hij wordt bewust ervan. Ja, kijk, nu gaat men niet smoesjes eraan. Gaat men niet zo, vroeger was het zo dat iemand had kanker... dan hadden ze hem niet eens verteld. Dat is dan... dat culturele taboe was het zo... daardoor hadden ze alles verpest. Je moet vroegtijdig... dan de mens dat zeggen... En maar weten hoe dat hij moet... wat gaat dan de mens doen... als hij bewust daarvan is. Ten eerste kan hij goed snel... toetreffend zijn... dag en zijn... tijd nu... Uh, regelen... zijn leven en alles... Maar hij heeft dan ook dan een hoop moet hebben dan. En dan gaat hij dan zo snel onder de mes. Ja, wat gaat u doen? Die? Gaat hij onder de mes? Ja, of niet? En daarna, en dan hoopt hij dan daardoor, dat hij daardoor van zijn kwaal zou wel afkomen. Zo is ook de mens, eh, wat hij zo ons zegt eerst. eerst door de mes. Eerst het zwaard aanvaard van mij, Yeshua, het zwaard. Daarna krijg je het liefde liefde. Maar niet alleen door de liefde. Door de liefde kan je ook geen, geen kankergezwel uh, bezweren. Dat ja? is allemaal wat zij proberen dat allemaal te doen. Dat ze, ja, maar dat kan men, dat, uh, men kan het voor nooit dat doen. Ook hier leren we goed opletten wat Jezus ons zegt. De woorden van Yeshua zelf. En niet, en niet uh, komedie, religieuze komedie met hun, hun lieve Yeshua. Yeshua zelf zegt, nee. Het zwaard moet je dat aanvaarden, mijn zwaard. Juk van de koninkrijk der hemel moet je aanvaarden. Want jij bent de wens om te ontvangen voor jezelf. Kijk, eens spreekt niet tot hij zegt, hij spreekt tot iedereen, want hij zegt, eerst moet je juk, mijn juk, moet je aanvaarden, dat wil zeggen, omhoog kijken, niet willen ontvangen voor jezelf, maar juk, maar juk, om te willen, om te willen, niet kunnen, maar willen geven, aanvaarden, en dat is, en dat is dan, de mens voelt dat als zwaard, dat het doorheen dat die wordt, door het, door het, in tweeën, gehakt zijn wens om te ontvangen voor zichzelf. En dan wordt het de rechterlein, de rechterkant als het ware wil geven. Maar kan niet ontvangen. En de rechterkant wil alleen maar geven, de rechterkant wil alleen maar geven, de, rechter, de rechterhelft na het door het zwaard van Yeshua te, te zijn bewerkt, de rechterkant de rechterhelft wil wel geven, maar hij heeft geen kilim, Alleen maar geven is ook niet genoeg. En ook tekorten heeft. En de linker, nee, die onthoudt er goed. De linker wil ontvangen voor zichzelf ook niet genoeg. En dan gaat de mens man omhoog brengen. Door het midden, daar waar de snee plaats van de snee, snij, snee is omhoog brengen en daardoor van boven naar deze naar in het, juist langs deze, deze snij, snijden door de hele lengte daar komt een zalf van Jezus om dat te genezen deze plaats anders kan dat niet eerst uh, bewust zijn van je kwaad eerst naar de grote dokter te gaan, naar Yeshua. En daarna genezen te worden. En liefde ontvangen. De regel of de vers 35: Kibati, kibati leha Ben ish wa Aviv Owen baat, we ma. de volgende regel, kala, we gemotah. 35. Kivaatje, want ik ben gekomen, le hafrit, om scheiding te maken tussen een man en zijn vader, en tussen dochter en zijn, in haar, in haar moeder. Owen kala, en tussen een bruid, uh, tussen een bruid huh? en gemouta uh, en schoonmoeder, of schoondochter en schoonmoeder, ja, tussen een schoondochter en schoonmoeder. Kijk wat die zegt ons. Terwijl zij zeggen, zeggen dat Yeshua is, is lief, lief. Kijk nou wat Yeshua kwam te doen. Ze zeggen ook, Yeshua is vrede. En alles. Kijk nou wat Yeshua zelf zegt over zichzelf. En niet wish the wishful thinking wat ze what over hem zeggen. We gaan zo terug verder. Maar eerst misschien verder kijken wat hij verder zegt. We, oi, Is. En goed opletten wat hij ons zegt. En de vijanden van de mens, dat zijn de mensen van zijn eigen huis. Dus de naaste, de, de familie van de mens, dat zijn zij zijn zijn, zijn zijn ware vijanden. Dat is geweldig. Dat is geweldig wat hij zegt. Ten eerste natuurlijk is alles in één mens. Maar aan de hand van het algemene aspect kunnen we veel leren van wat binnen ons is. Want een mens die, die zijn vader lief heeft, nou wat is nog meer uh, prijzenswaardig, bijvoorbeeld in het jodendom of nog in het christendom en alle, alle, alle andere dommen. Uh, alle andere vormen van dom zijn. Hoe prezenswaardig is het nou om familieleven in stand te houden? Heel? Hoe geweldig is dat? En dat, wo dat is of wordt opgehemeld dat dit wordt een, een iets wat een heiligheid als het heilig op zichzelf genomen. Terwijl in de Torah zelf staat het heel iets anders. De Torah zegt, uh, zij die geen Kinderen gebaard had, zij zal overvloedig zijn van kinderen. Eigenlijk juist het omgekeerde betekent. Zij die geen kinderen kon baren, betekent en dan kreeg zij dan overvloedig aan overvloed aan kinderen. Betekent dat eerst de mens moet zichzelf los weten te krijgen, van elke verbondenheid met, met wie dan ook. Kan niet anders, dat is, dat is ook het zwaard van Jezus. Let op welk geloof, wat het geloof is. Het, wij leren het ware geloof, het geloof dat de mens bevrijdt van zijn, wat is het ware geloof? Het geloof dat de mens bevrijd van zijn aangehecht zijn, aan wat geen leven is. Begrijp je? Natuurlijk moet een mens wel genegenheid tonen aan zijn vader, aan zijn moeder, aan zijn dochter, aan zijn kleinkinderen. Maar niet meer dan alleen maar strikt noodzakelijk. Begrijp je? En als een mens meer doet, dat, dat het noodzakelijk is, betekent dat hij zichzelf verkracht. Verkracht zijn eigen innerlijk. Eigenlijk, als je hart verbonden is, aan jouw kind, dan betekent dat een deel van jou, kan nog niet klaarkomen, met hebben we hebben dat geleerd van, uh, herinner je nog, veel hebben we geleerd ook over de Gavit een grote rabbijn, die grote van de hele generatie was in de dertiger jaren van ongeveer, Twintiger, dertiger jaren van, 1900, van 1930 ongeveer, zoiets. Dat hij de enige zoon had. En zijn zoon stierf. En herinner je nog, en, en op de begrafenisplaats. Begrafenis alle ogen van zijn leerlingen keken naar, uh, naar hem. Wat, hoe zal, hoe, wat zijn reactie zal zijn dat hij zijn zoon begraafde. En uh, zij zagen dat hij gelukkig op zijn gezicht kwam toen zij brachten dat. Lichaam naar beneden. ...met Die legde, dus bracht naar beneden. Die daalde, liet afdalende in de graf. In de graf zijn zoon, het graf. Kist. Toen zagen ze aan zijn gezicht uh, bevrediging, Geluk. Het is erg moeilijk dat te begrijpen. En als een mens dat beleeft, ik weet wat ik zeg, als ik dat zeg. Maar het is uh, iets geweldigs. Want dat betekent dat een stukje liefde wat je had <coughs> voor jouw zoon, in jouw hart, dat deze plaats is vrijgekomen. Nu is het niet meer, dus de liefde die je had voor je zoon, oké. Okay. Want het blijft wel, maar het blijft wel, wel als feit, maar niet meer als lading in je hart. En daardoor de mens verkrijgt extra krachten die dus ver, verstopt waren, die krijgt hij nu terug. En dat is iets, onvoor, iets wat onvoorstelbaars is. Dat is iets wat, hier moet een geloof opgebracht worden. Anders kan dat niet. Logisch is het absoluut niet logisch. Hoe een mens kan getransformeerd worden met andere woorden in het, in het algemeen stellen. Hoe leid kan de mens transformeren naar geluk? Leid. Juist erbij dragen dat de mens gelukkig wordt. En dat is iets wat ik aan jullie, iedereen, aan jullie van jullie, aan jullie wens dat toe te passen in je leven. Dat jij dat op deze manier omgaat met het aspect leid en verlies. Dat het is zo so dat, in de regel is het zo, so, normaal is het zo so dat als het mens verliest, dan wint hij. Hij moet niet opzettelijk verliezen natuurlijk. Hij moet niet kunstmatig dat doen. Maar als een zoon, zoon verloren wordt, dan op deze manier ook geluk, geweldig geluk krijgt de mens. In plaats van verwijten doen aan wie dan ook. Want zo is de weg van Hashem. Aan wie, wie Hashem lief heeft, die krijgt klappen van Hem om Hem op te bouwen en dat is iets geweldigs als je daarin gaat geloven want dat is de waarheid wie hij niet wie hij en niet lief heeft die laat je alle andere dingen van deze wereld profiteren die en geld verdienen en uh, boeken schrijven en uh, door andere respect hebben, en zo, dat ze niet interesseren hem, Hashem, Hashem hangt als het ware, of heeft liefde, ah, natuurlijk Hashem heeft liefde voor iedereen, absoluut, maar ik bedoel dat de mens, wat ik bedoel met de liefde van Hashem, ik bedoel ik bedoel dat, ah precies, ik bedoel de, het gevoel wat de mens uh, voelt dat Hashem hem lief heeft, Eigenlijk, want Hashem heeft lief iedereen, een dictator, een schurk, absoluut op, de, op, allemaal op dezelfde manier, goed opletten, er is geen voorliefde van Hashem tot die en die en die, waarom Hashem heeft verkozen David, koning David, boven alle anderen, omdat David heeft, had Hashem bijzonder lief gehad, daarom voelde hij automatisch dat Hashem hem uitverkoren had, dat Hashem hem zo lief had op deze manier, alleen de mens zelf Um, is de oorzaak van uh, zijn zien of voelen of Hashem hem lief heeft of niet? Want zo so kijk, nou uh, Koning David was in welke verschrikkelijke toestanden ook in het algemene opzicht hij verkeerde. Door eigen familie verjacht, door eigen. Zoon verjachten en uh, door allerlei omstandigheden waarbij je moest vluchten en, en verschrikkingen ondervond, had hij ooit geklacht over Hashem? Altijd geprezen. Alle 150 uh, psalmen, alleen maar lof over Hashem, alleen dank aan Hashem in de meest verschrikkelijke toestanden. Natuurlijk ging dat niet omdat hij. Hij schreef dat in de woestijn of zo. So, het is alleen maar uiterlijkheid. Uitelijk, maar hij had het alleen maar van binnen. Zichzelf uiting aan zijn uh, onuitblusbare on, on liefde. Van Hashem, voor Hashem. En hoe meer hij uh, onderdrukt werd. Des te de grotere liefde ervoor hij van Hashem. En dat is iets. Uh, Prijzenswaardig is om dat uh, te beleven in jezelf. En dat is wat Yeshua ons zegt.